Michelle Veldkamp met het NOS Journaal. Oud voetbaltrainer Simon Kistemaker is overleden. Kistemaker begon zijn trainersloopbaan in 1982 in Australië bij Brisbane Lions. Terug in Nederland werd hij interim trainer van FC Volendam. Hij wist de club te behoeden voor degradatie uit de eredivisie. Ook promoveerde hij met DS79, dat nu FC Dordrecht heet, en de graafschap naar de eredivisie. Kistenmaker stond bekend als een no-nonsense trainer. Een recht voor zijn raaptype die harde en grove taal niet schuwde... maar eerlijkheid hoog in het vaandel had staan. Simon Kistenmaker leed aan darmkanker. Hij is 81 jaar geworden. Nog maar 25 van de Nederlanders is positief over het coronabeleid. En maar 27 vindt dat de lasten van de coronamaatregelen eerlijk worden verdeeld. Dat zei de adviseur van de coronagedragsunit van het RIVM bij NPO Radio 1 Dit is de Dag... Voor een effectieve naleving van het coronabeleid is draagvlak juist essentieel, zei ze. Bij de rellen van afgelopen vrijdag in Rotterdam heeft mogelijk nog iemand een schotwond opgelopen. Een vijfde slachtoffer heeft zich gemeld. De kogel zou door agenten bij de rellen afgeschoten zijn. Of dat ook echt zo is, wordt nog onderzocht. Net als bij de vier andere mensen die zijn geraakt. Dick Advocaat is per direct opgestapt bij de nationale voetbalploeg van Irak. Hij probeerde zich met het nationale team van Irak te kwalificeren voor het WK in Qatar. Maar de prestaties vielen tegen. Irak staat vijfde in de kwalificatiepool. De voetbalbond wil Advocaat overhalen om toch te blijven. Maar de kans dat hij dat doet is nul. En het is Barcelona niet gelukt te winnen van Benfica in de groepsfase van de Champions League. In Camp Nou bleef het 0-0. Frenkie de Jong en Memphis Depay maakten allebei de 90 minuten vol. Luc de Jong bleef op de bank. Door het gelijkspel behouden ze hun twee punten voorsprong op Benfica... en komt het voor Barcelona aan op de laatste groepswedstrijd. Dan spelen ze uit tegen Bayern München, dat nog geen punten heeft verloren. Benfica speelt thuis tegen Dynamo Kiev. Het weer. Aan de kust kan nog een enkele bui vallen. Hier en daar komt dichte mist voor. Die kan morgen lang blijven hangen. En morgen wordt het zo'n 5 tot 9 graden.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 Too loud. Maybe it's because I'm crazy I try not to act too proud only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 FM That's what I need. Ik heb geen tijd voor die saus. we ben serieus ben met jou, baby, alsjeblieft. Ik zoek een dame naar jou. Ik maak je direct like vrouw. That's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 Dichterbij, baby, geef me een kus. En in de lucht, dat zonder brengt me terug. Baby, droom, droom, droom. alsjeblieft. Ik zoek een dame naar jou, het matje direct, mevrouw. That's what I need. Ik heb geen tijd voor die saus, Ben serieus en met jou. Baby, alsjeblieft. Ik zoek een dame naar jou, het matje direct, mevrouw. That's what I need.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 ik heb geen tijd voor die saus, ben serieus met jou, baby, alsjeblieft. je Man, we doen het slow, ik heb geen haast, baby. Ik lijk gesloten, maar ik zeg je wat je vraagt, baby. Missie nigga, wees, soms reageer ik traag, baby. Ja, baby, vertel me dan wat je doet vandaag, baby. Gesprekken switchen van serieus naar gezellig. Damen met ambities, die money komt niet vanzelf. Die girls in mijn phone, het is eigenlijk niet te tellen. Maar alleen zij telt als ze vast ze me nog wil bellen, ben verliefd. Denk, zij kan niet beseffen, van de boy is een artiest. Ze vraagt wat is die mening van die test daar en die sliest.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 Instead of you Cause that's what Single girls do Don't think about Om te ontspannen met een biertje in je hand. Tot in de laatste uurtjes had ik de maar aan de wand. Ja, wij gaan los met z'n allen, los met z'n allen. Laat al je zorgen vallen, vanavond gaan we knallen. Los met z'n allen, los met z'n allen We zijn niet meer te remmen, we laten ons De kroeg, dat gaat ons nooit vervelen, geen plek voor zaaie mensen, daarvan zijn er al zoveel, de muziek gaat steeds iets harder, dus maak de vloer maar vrij, vanavond is het feest, en jij hoort erbij, ja wij gaan los met z'n allen, los met z'n allen, laat al je zorgen vallen, vanavond gaan we knallen z'n allen. Los met z'n allen. We zijn niet meer te remmen. We laten ons Met z'n allen. Laat al je zorgen vallen. Vanavond gaan we knallen. Wij gaan los. Met z'n allen. Los met z'n allen. We zijn niet meer te remmen. We laten ons niet hebben. Los met z'n allen. Los met z'n allen. Laat al je zorgen vallen. Vanavond gaan we knallen. We gaan los. Met z'n allen. Los met z'n allen. We zijn niet meer te remmen.